Door de plannen van het nieuwe kabinet gaat de koopkracht iets naar beneden. Met bijna een half procent heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. De laagste inkomens verliezen de meeste koopkracht. Dat komt onder meer door het hogere eigen risico en een lagere zorgtoeslag. Mensen die veel verdienen gaan er wel iets op vooruit. Uit andere berekeningen blijkt dat door de kabinetsplannen de uitstoot van CO2 harder daalt. Dat komt onder meer doordat de coalitie de stroomprijs wil verlagen. Ook de verplichting om cv-ketels door warmtepompen te vervangen helpt. Twee mannen en een vrouw uit Emmen zijn opgepakt voor fraude. Ze zouden namens twee stichtingen de staat voor zeker twee ton hebben benadeeld met belastingfraude en valsheid in geschriften, zegt de fiot. De man die het brein was achter de oplichting had ook een wapen en patronen. Het onderzoek begon na een tip van de Belastingdienst. En vanuit Nederland kan niet meer worden gegokt op de Amerikaanse goksite Polymarket. Daar kon op bijna alles worden gewet, maar dat mag niet in Nederland. De kansspelautoriteit dreigde met hoge boetes als ze niet zouden stoppen... en zegt dat er naar ze is geluisterd. Er kan nog wel een boete komen voor de tijd dat Polymarket wel actief was. En dan nu het weer van Weer Online? Vanmiddag is het droog en 3 tot 8 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer regenen. De temperatuur verandert niet. En dat was het nieuws op Slam. Mario, dankjewel. Het is 2 minuten elf. Dit is de Mix Marathon. Goed dat je erbij bent. Heel keer bij je met uh, Matt. Sorry, zometeen een uur lang in de mix. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevenlaken. 13 minuten daar. De A2 richting Eindhoven. Tussen Maastricht-Noord en Airport Maastricht-Agen. Daar 29. En de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grens met Duitsland. Daar 26 minuten.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 Uh, Slam goedemorgen. Huka, what's up, what's up, x Marathon. Begin van de weekend. Ja, ja, ja, het weekend is in zicht. En dit is de pre-party van je weekend. De Slam X Marathon. Deze man ken je onder andere van It Feels So Good. Die track samen met Sonique. En hij heeft nog veel meer in zijn mars. Met Sasari. Je hoort hem een uur lang in de mix. Hij start met zijn nieuwe track samen met David Guetta. Met Sasari en Crazy. Slam X Marathon. I'm oh, gonna be Baby. What I gotta do to get close to you? Mm -hmm. Do all the things that love is to. Mm -hmm. I just wanna chill with me is that cool. Got me going crazy. gast in uh, Las Vegas. En dan heb ik het niet alleen over de casino's. Ik denk dat het een van de weinige mensen is die met uh, geld uit Las Vegas wegloopt in plaats van het eruit geeft, Anima. Staat ook wel eens te draaien in uh, de sfeer. Kijk dat als dat die hele grote, uh, grote bol daar. Het schijnt dat je een beetje in de ruimte terecht komt als je daarin uh, loopt. Dus als je dan ook nog de beats van Anima hoort, dan. Uh, kan er geen festival tegenop, denk ik. We de Anima, Shakedown en At Night hier in de Slam X Marathon. Een hele goede morgen, hier bij hierbij aan het begin van je weekend. Wat zijn je plannen dit weekend? Laat vooral even van je horen via de Slam app. Heb je nog plannen in het vooruitzicht? Of ga je onder een dekentje kruipen? Ben je alweer helemaal klaar met de winter. Wat dat betreft, wel goed nieuws dat volgende week eindelijk weer warmer wordt. En de lente toch echt voor de deur staat. Met temperaturen richting de 16, 18 graden op sommige plekken. I don't want no in your no tags. This is not a story. This is real life. You hear me? This is real life. I don't give a fuck about your IG, your TikTok. To do with media. I don't care about how many followers you have, 25K, 100K. I mean, what the fuck does that even mean? What the fuck does that even mean? op vrijdagochtend. Laatste nieuws. Amsterdam gaat toch een fatbikeverbod invoeren. Fatbikes natuurlijk uh, vernoemd naar de kinderen die erop zitten. Voornamelijk dikke kinderen. Ze zijn er toch overstag. Deze man uh, rijdt voornamelijk in dikke sportwagens. Er is al weinig uh, merken van het fatbike-verbod. En al die centen die hij verdiend heeft. Dat is uh, mede te danken aan deze track. Grote hit van hem. Met so sorry. It feels so good, hoor je nu best gelijk. And it ain't the way you talk. It ain't the job you got. That keeps me satisfied. De beste manier om je ene zintuig beter te gebruiken is uh, de andere zintuigen uit te zetten. Goed luisteren, doe je door je ogen dicht te doen. Je hoorde Close Your Eyes van Matt Sorry, niet, niet als je nu achter het stuur zit uh, natuurlijk. En je hoort Matt Sasari, een uur lang in de Slamix Marathon nog uh, tot 12 te horen. En daarna Slamix Marathon Request. Ik ga een uur lang alleen maar verzoekjes uh, draaien. Wat wil jij horen? Je kan het nu alvast doorgeven via een berichtje in de Slam App. Er komen al goede dingen binnen. Jaden Boysen wordt aangevraagd met een nieuwe track van hem. De Slamix Marathon Track of the Week van deze week. Upside Down. Dat gaan we zeker draaien. En wat wil jij horen? Gaan we door via de Slam App. Matt Sasari met een hoop eigen tracks. Onder andere zometeen nog zijn track samen met uh, Pieter Xen. Rise komt er dan. En nu Free Drives en Max Tyler. Grease 2000. Weekend en kon je al die waanzinnige games spelen. Je kon de pixels tellen, maar wat waren de herinneringen goed aan de 90s. Dit was de PlayStation 1 die je natuurlijk hoorde. En wat werd er een hoop goede muziek gemaakt in de 90s? En we gaan bij Slam twee weken lang helemaal terug in die tijd. Over twee weken gaan we terug in de tijd met de 90s 500, de 500 grootste Slam tracks. En wat hoort er in die lijst? Wat zijn jouw favorieten uit de 90s? Zijn het de Spice Girls? Is het de Paul Elstak? Je kan je favorieten doorgeven via Slam.nl. En over twee weken zitten we er dus midden in de s 500. De Slam 90's 500. Je kan stemmen op Slam.nl. Nu even terug naar het heden met de beats van 2026... met Meta Sorry tot 12 uur in de mix. I want your body, everybody wants your body. So let's check, let's check.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 Body, everybody must your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody must your body, so let's check. Quinones, Jen. I want your body, everybody must your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody must your body, so let's check. Quinones, Jen. Jen.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 I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. let's check. zie altijd de Slam Mix Marathon aan. Lekker zeg. Welkom terug in Nederland. En kijk uit, hier staan wel flitspalen. Het is hier niet de Deutsche Autobahn. Je gaat snel te hard met de Slam Mix Marathon. En ook met de Slam Mix Marathon Request. Wat wil je horen zometeen tussen 12 en 1? Pak de gratis Slam App erbij en stuur via het berichtjes-icoon even een berichtje. En laat me even weten wat je wil horen zometeen tussen 12 en 1 in Slammix Slam Mix Marathon Request. Nu nog 10 minuten bij ons in de mix met Sasari. Nog een festival op je radio. 23 uur hebben we al helemaal voor je verzonnen. En het uurtje zometeen bepaal jij samen met mij. Uh, wat wil je horen zometeen in Slamix Marathon Request? Stuur via een berichtje even door wat je wil horen. En je hoort het zometeen vanaf 12 uur.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 Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6E. Ontdek meer op Mazda.nl Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij ROCA. 18 plus speelbus. Ja! Echt serieus! Zo, zo, zo, Oh, wat een geld! 1000. tot verdikken. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar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 Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de businesscrew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Kom langs op 26 februari, Super Thursday, bij Amsterdam de Style Outlets. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt.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 Check jouw aanbod op delta.nl Delta, aan alles gedacht. Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude. Ervaar het rijgedrag van een sportcoupé en de efficiëntie van Honda's